Zes uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goede avond. Zometeen in het NOS Radio 1-journaal. Het laatste nieuws uit Spanje. Er is al een persconferentie over koning Juan Carlos. Eerst het NOS-journaal met Jop Boot. Het Syrische regime heeft informatie over zijn chemische wapens gegeven... aan de organisatie voor het verbod op chemische wapens, OPCW. Om welke informatie het gaat, is niet bekendgemaakt... zegt correspondent Sander van Hooren.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 Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft in Washington zijn ambtgenoot John Kerry ontmoet. Ze praten onder meer over de burgeroorlog in Syrië. Kerry zei dat de VS en Nederland het erover eens zijn dat er komende week tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties een duidelijke resolutie moet komen. Timmermans heeft Kerry ook gevraagd naar de afluisterpraktijken van de Amerikaanse veiligheidsdiensten, zegt correspondent Wessel de Jong. ...op dat punt heeft Kerry Timmermans de verzekering gegeven... ...dat hij er echt absoluut geen enkel belang bij heeft... ...om nou uitvoerig informatie en inlichtingen te verzamelen... ...over Nederlandse staatsburgers. Dus dat, op dat punt heeft hij Timmermans dan enigszins gerust kunnen stellen. Door de belastingmaatregelen van het kabinet gaan hogere inkomens uit de komende jaren fors op achteruit. Mensen met een inkomen van 2,5 keer modaal gaan in 2017 zo'n 1450 euro meer belasting betalen. Drie keer modaal, vanaf een ton, gaat 2300 euro meer betalen. Dat blijkt uit berekeningen van EY-belastingadviseurs het voormalige Ernst Young. Voor lagere inkomens pakken de belastingmaatregelen van het kabinet beter uit. Wie 50.000 euro bruto verdient, gaat er ruim 100 euro op vooruit. Voor mensen met een modaal inkomen van rond de 33.000 euro... betekenen de belastingmaatregelen een voordeel van zo'n 600 euro.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 Het zou gaan om vijf, mogelijk zelfs zeven arrestaties bij zes invallen in verschillende wijken in Willemstad. En de lokale media berichten dat het om, eh, bij een van de arrestanten om een autohandelaar zou gaan. Maar vanavond om negen uur is er een persconferentie en dan horen we ongetwijfeld meer. Een week geleden liet het OM al weten dichtbij een oplossing te zijn voor de moord op de politicus. Bij een bomaanslag op een moskee in de Iraakse stad Samara... zijn tenminste 18 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Twee bommen zaten verstopt in het ventilatiesysteem van de moskee. Ze gingen af tijdens het vrijdagmiddaggebed... toen de moskee helemaal vol zat. De slachtoffers zijn soenieten. De laatste maanden is er in Irak veel geweld tussen shiiten, soenieten en koerden. Vorige maand alleen al vielen daarbij volgens de Verenigde Naties... ongeveer 800 doden. Het weer vanavond minder buien en vannacht droog en opklaringen koelt af tot zo'n 8 graden. Morgen eerst mistig en bewolkt, later zonnig, het wordt 18 graden. Zondag droog, geregeld zon en nog iets hogere temperaturen. Bij de ANWB zit René Passet. René, hoeveel vielen staan er nog? 18 staan er nog, Bert. Ik ben al flink aan het wegstrepen. Nog 70 kilometer. Bij Amsterdam is de avondspits eigenlijk al voorbij. Het zat wel een lange file op de A1 naar Amersfoort na een ongeluk bij de afrit Bunschoten. 8 kilometer nu. Het goede nieuws is wel dat de weg weer vrij is. De file richting Amsterdam is kort. Bij een brug 2 kilometer. In Limburg een opvallende file op de A2. Eindhoven Maastricht. Bij de werkzaamheden bij Maastricht vanmiddag 4 kilometer. Bij jou is de rust nog niet weer gekeerd. Op de A7 van Vanuit Herenveen vooral. Er staat drie kilometer file na een ongeluk eerder vanmiddag. Ook op de A58 zaten ze op elkaar. Van Breda naar Eindhoven. Het is opgeruimd, maar tussen knap te Baars en oorschot nog wel zeven kilometer. En op de andere rijbaan naar Tilburg... tussen Best en Moorgestel nog zes. We gaan zo bellen met de advocaat van de familie... van de vermoorde politicus Wiels. U hoorde onze correspondent daar net ook al over. Het gaat over de invallen op Curaçao. Spoorloos brengt mensen samen...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 We zat op het strand en op een gegeven moment hoorden we knallen. Heel snel achter elkaar. Een pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. getuige op Curaçao van de moord op politicus Helmen Wiels. Moord zelf is nog niet opgelost, maar vandaag zijn er wel opnieuw aanhoudingen gedaan. even: Marcel Bril, we beginnen namelijk met iets anders... staat al de hele middag langs de spoorlijn Zwolle-Kampen. Marcel, daar ben je omdat ProRail weer een campagne is begonnen... om vooral jongeren te waarschuwen voor de gevaren van het oversteken van het spoor. Want het aantal dodelijke ongelukken waar jongeren bij betrokken zijn... is dit jaar gestegen. Heb jij trouwens veel gevaren gezien vandaag? Nou, uh, toch wel wat gevaarlijke situaties. Eentje uh, was toen ik die vele keren die spoorbomen naar beneden en omhoog heb zien gaan... was er een jongen aan de overkant van de straat voor mij. Uh, en die, uh, um, de trein was nog niet weg en die begon uh, over te steken. Dus toen ben ik... Um, de rode lichten waren nog aan. En ik ben uh, op dat moment de straat overgestoken. En daar constateerde ik dat um, de surveillerende bijzondere opsporingsambtenaar streng optrad. Je krijgt van mij een procesverbaal daarvoor. voor het negeren van het rode overweglicht. Ja. En uh, uh, daarbij, uh, je moet dan letten op de gevaren. Ik zat niet op, op mijn telefoon. Ik luisterde verder niet naar muziek. Ik let er goed op. Ja, is... Waarom ben je door het rode licht gereden? Ja, haast. Ik moet zo naar school. Dus. Zie je de gevaren wel? Tuurlijk. Maar jij dacht, ik doe het gewoon. Ik ga naar school. Nou, in, dit, in dit geval was er dus niet echt een risico, vond ik. En ik dacht meer van, ja, ik moet zo op school zijn. Laat ik me haasten. Nu krijg je een procesverbaals, krijg je een uitleg. Ben nog later op school. Volgende keer wachten? Volgende keer wachten, zeker. Ja, zeker. Hoi, oh, we hebben een vraagje voor jou. Ja, nog een vraag. Ja, ja, ja, ja. We zien dat jij uh, oordopjes op hebt. Die doe ik elke dag in. Dus als jij op de fiets zit, dan uh, luister je altijd muziek? Ja, elke dag. <lacht> Heb je nooit eens bijna een ongeluk mee gehad? Ja, twee keer al bijna ongeluk. Ik ben één keer door een scooter. <lacht> Want als zat er toe te ik hoorde het niet. Nou, dat lijkt me wel een duidelijk signaal dat je toch uh, misschien de oordopjes niet meer in moet doen, of wel? Ja, misschien, maar dan ga ik me vervelen, meneer. Oké, okay, nou ja, misschien is het wel beter om je te vervelen dan uh, een ongeluk oh, ja, te krijgen. Die uh, dingen op het nieuws hè, dat hij geen oordop is, uh, dat het gevaarlijk is. Is dit daarvoor? Ja, We staan hier bij een overweg. Als je door een scooter aangereden wordt, nou ja, dan is de kans misschien nog wat groter dat je het overleeft. Als je door een trein aangereden wordt, dan is het wel nou, snel maar... fataal. Mag je dan wel als die dingen naar beneden gaan? Uh, als die naar beneden gaat, dan mag je rijden. Uh, ik bedoel, als die naar boven <laughs> gaat, meneer. Dan mag je rijden. En als die naar beneden gaat, moet je stoppen. Ja, blijf je dan ook echt staan? Of denk je wel eens toe, ik schiet nog even over? Uh, nee, ik ben er dus natuurlijk altijd... Uh... Gewoon blijven wachten als dat lampje aan ging. Maar ik zag wel eens mensen zag ik wel, uh, snel langs iets. Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Er zijn vier jongeren dit jaar overleden. Wat strik je daarvan? Nou, het, het is natuurlijk wel erg, maar ik denk dat het een eigen fout is geweest. Nou, uh, oordopjes weer in en een huppelpad. Of niet? Ja, dank u wel. Marcel Bril was de hele middag in Zwolle. Althans, bij het spoor daar zo. Op Curaçao zijn diverse invallen gedaan... die verband hebben met de moord op politicus Helman Wiels. Daarbij zouden ook meerdere verdachten zijn opgepakt. Wils is op 5 mei vermoord op een strand bij Willemstad. Herald Roethoff is advocaat van de familie van Helman Wiels. Goedenavond. Goedenavond. Wat weet u over wat er vandaag allemaal is gebeurd? Uh, goed, uh, er zijn drie personen aangehouden. En uh, er zijn inderdaad doorzoekingen geweest... huiszoekingen noemen we dat, in uh, een vijftal woningen. Dat is uh, in het kort wat er vandaag gebeurd is. Ja, en u weet ook wat voor verdachten er zijn aangehouden? Uh, dat uh, weet ik inderdaad. Ja, kunt u daar iets over vertellen? Uh, twee twintigers en één veertiger. Ja. De twintigers worden gezien als de personen die feitelijk uh, ja, de moord gepleegd zouden hebben. En de veertiger wordt gezien als de persoon die hen heeft aangestuurd. En wat is de achtergrond van deze mensen? Eh, uh, nou goed, um, twee zijn geboren te Curaçao en eentje is geboren te Nederland. Um, de twintigers uh, zijn jongens die, of een heer die uh, wonen in een omgeving door uh, koraal specht. Mm -hmm. Dat is wat ik er in het kort over kan zeggen. Ja, en die veertiger, dat is dan de opdrachtgever? Uh, nou, um, ik wil het woord opdrachtgever nog niet gebruiken. Ik denk dat u hem moet zien als um, de persoon, en niet meer dan dat, die de feitelijke moordenaar heeft aangestuurd. Ja, maar dat betekent nog niet dat hij de orders zelf heeft bedacht. Uh, hij kan ook, klopt. Hij kan klopt. ook weer door iemand anders zijn aangestuurd. Dat want, is het idee inderdaad. Dat is het idee, want het idee is nog steeds dat er iemand anders achter zit. Helemaal. Ja. Heeft u enig idee wie of waar en waar we moeten zoeken dan? Uh, daar wil ik me niet over uitlaten. Nee, dat is misschien niet handig in dit stadium van de strijd. Uh, heeft u het contact nog trouwens met de nabestaanden? Uh, vanzelfsprekend. Ik uh, vertegenwoordig hun, dus uh, zij... Uh, dat zijn de personen die ik als eerste spreek. Dus ik heb met hun contact gehad en uh, intensief met de officier van justitie. En hoe zijn de namen staande eronder? Maar goed, uh, het is zo dat uh, zij altijd het geloof hebben gehad dat de zaak zal worden opgelost. Dat geloof hebben ze gehad en dat hebben ze nu vanzelfsprekend in een uh, ja, extra grote mate. En uh, het woordverheugd kan je nooit gebruiken in een zaak waarbij iemand uh, ja, overleden is, meneer Wiels. Maar uh, in ieder geval zijn ze wel content met deze ontwikkeling. Ja, maar ja, de zaak is nog niet rond, begrijp ik van u. Uh, nou kijk, ik zeg dat de zaak pas rond is. Als een rechter iemand heeft veroordeeld en als uh, in hoger beroep die veroordeling in stand is uh, gebleven. Ja, maar ik, ik bedoel het meer uh, in, in andere zin, namelijk dat je de echte opdrachtgever nog niet te pakken hebt. Uh, nou, dit is een, in ieder geval een belangrijke ontwikkeling. Ik bedoel, uh, ja, het is eigenlijk, uh, zoals ik het zie, worden van beneden naar boven gewerkt... En uh, het moment dat de heren binnenzitten, en die zitten nu binnen, dan kan je ze gaan verhoren. En dan kan je, om het zo te zeggen, heel veel doen om hm. verder te komen. Ja. Nou is er ook nog een gerucht op Curiosa, heb ik begrepen, van onze correspondent. Mm. Dat um, ja, tijdens het onderzoek naar deze moordzaak drie andere liquidaties zijn opgelost. Heeft u dat ook gehoord? Uh, ik heb veel gehoord, maar ik uh, wil me daar op dit moment niet over uitlaten. Maar ik heb inderdaad heel veel gehoord. Ja, nou, het gerucht gaat, maar u kunt het niet bevestigen. Ik zeg niet. Ik kan bevestigen, ik wil het niet bevestigen. Het is een klein verschil tussen. Er is een, een subtiel juridisch verschil, ook wel klopt, een beetje. Klopt, klopt, klopt. <laughs> ik, ik dank u in ieder geval voor, uh, voor dit moment, meneer Rudolf. Goeiedag, u ook nog een goedenavond. Dank u, Dag. Minister Timmermans, ik moet er trouwens nog eventjes bij zeggen... meer details over de zaak vanavond om negen uur. Dat hoorden we namelijk bekend worden gemaakt door het Openbaar Ministerie. Dan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Die heeft vandaag gesproken met zijn Amerikaanse collega Kerry. Ontmoeting was een voorbereiding op volgende week... op de jaarvergadering van de Verenigde Naties. Dan moet er namelijk een belangrijke resolutie worden aangenomen... die Syrië dwingt om zijn chemische wapens in te leveren. Maar er wordt ook nog gesproken over andere zaken. Het Midden-Oosten vredesproces. En dan voor mij was het ook erg belangrijk om te spreken over nucleaire ontwapening. En over PRISM, de inlichtingenverzameling door de Amerikanen in Europa. En wat kon hij daarop zeggen? Kon u u gerust stellen op dat punt, op PRISM? Hij heeft nog eens heel uitdrukkelijk gezegd dat de Verenigde Staten er helemaal geen belang in heeft... om overmatig veel informatie van Europese burgers te verzamelen. Dus we moeten daar echt een gesprek over voeren. Dat lijkt me een bijzonder belangrijke benadering. Wat betreft nucleaire ontwapening heb ik nog eens benadrukt... dat Nederland en een aantal andere Europese landen wat betreft de tactische nucleaire wapens, echt naar ontwapening willen... en samen met de Amerikanen in bondsgenootschappelijk verband... naar uh, mogelijkheden zullen zoeken om ook tot ontwapening te komen. En dat dus kernwapens uit Nederland gaan verdwijnen? Um, u weet dat wij daar geen uh, uitspraken over doen... maar ik heb het, ik heb het dus over NAVO-afspraken over substrategische, zogenaamde tactische uh, kernwapens... waarvan wij vinden dat het tijd wordt uh, dat die ook uh, in een ontwapeningsdialoog met de Russen... ook uh, verwijderd worden uh, uit de wereld. Nucleaire wapens, dan kom je ook snel op Iran uit. Daar is nu een doorbraak, mogelijk. Hebben jullie daarover gesproken? Heel kort aangestipt. Maar mijn belangrijkste punt blijft... en ik heb dat al vaker tegen de Amerikanen gezegd... ook tegen Hillary Clinton... ga rechtstreeks praten. Er is zo'n enorme fascinatie voor de Verenigde Staten en Iran... en ook wel een beetje een obsessie bijna... Uh, omdat men nooit met elkaar rechtstreeks gesproken heeft. Ik denk het feit alleen al dat men samen aan tafel zou gaan. Eerlijk gezegd, de Amerikanen hebben dat aanbod al eerder gedaan. Als dat nu wordt opgepakt zou dat wel eens een doorbraak kunnen betekenen. En daar zou de wereld zeer mee gediend zijn. Uh, belangrijker volgende, volgende week. Wat is het gemeenschappelijke programma? Hoe kunnen jullie samen optrekken om een stevige resolutie te krijgen? Daar moeten er wel voor zorgen dat Assad zich niet onder de afspraken uit kan wurmen. En dat kun je alleen als je in een resolutie heel stevig vastlegt... dat er gevolgen zijn als hij zich niet aan de afspraken houdt. En onze inzet moet daarop gericht zijn. En ik geloof dat we in algemene zin... Europa en de Verenigde Staten op dit punt zin zijn. Maar hij is niet helemaal gerust op de houding van de Russen, hè? begrijp ik toch. Ook uit zijn statement van gisteren. Uh, zoals dat altijd is met Russen. Ik ken ze ook een beetje. U kent ze ook heel goed trouwens. Ja, precies. Uh, dat je de druk maximaal moet houden. Alleen onder maximale druk komt daar beweging. Eventjes nog over de Russen gesproken. Die hebben een schip van Greenpeace hebben ze aan de ketting gelegd. Neemt u daar initiatieven op dat vlak om ze vrij te krijgen? Of doet u iets? Zeker, dat is ook onze taak. Het is een schip dat onder Nederlandse vlag vaart. Dus dat doen we ook. Bovendien, de Russen onder internationaal recht... hadden de plicht om Nederland van tevoren te informeren. Dat en dat hebben ze niet gedaan. En dat zullen we, ook, we zullen ook duidelijk maken... dat dat niet de manier is om met elkaar om te gaan. Frans Timmermans, nu minister van Buitenlandse Zaken... werkte ooit in Moskou op de ambassade. En daar kwam hij wel eens de correspondent toen de tijd tegen. Wessel de Jong, maar die is nu correspondent in Amerika. René Pazet bij de ANWB. Er waren problemen bij Amersfoort en bij Jouren en in Limburg. Ja, nou, de Jouren is helemaal voorbij. Limburg gaat inmiddels ook een stuk beter. Nog twee kilometer bij Maastricht. Het gaat sowieso beter, Bert, want er zijn nog maar twaalf files. Amper veertig oh, kilometer. Ja, ik denk het we bijna afgelopen. Om zeven uur zijn we wel uh, af van alle files. Op de A1, daar was inderdaad een aanrijding vanuit Amsterdam... bij de afrit Buntschoten. Er zaten nu nog zes kilometer file. Uh, nieuw is het ongeluk op de A13. Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid. Twee rijstokken zijn dicht. Zes kilometer file daar. Bij Dordrecht zaten ze op elkaar op de A16 naar Breda. Nou, dat is allemaal van de weg af en de file lost geleidelijk op. Nog eentje, de A58 Breda-Eindhoven. Ook daar was een ongeluk bij oorschot. De ja. weg is vrij, maar nog wel vier kilometer file. Nou, een lekkere vrijdagavond. En wat doen we op vrijdagavond? Dan gaan we dansen. Het NOS Radio 1 David Bowie was dat. Er was veel speculatie vandaag in Spanje. Vooral op de sociale media. Niet alleen in Spanje. Wat is er aan de hand met koning Juan Carlos? In het begin van de middag werd namelijk aangekondigd... dat het Casa Real, het Spaanse Koninklijke Huis... met een mededeling zou komen. Jessica van Spengen. de mededeling is er. Wat is er gezegd? Dat koning Juan Carlos opnieuw onder het mes moet. Hij heeft een infectie aan een heupprothese die hij eerder kreeg bij een operatie. De afgelopen dagen is er een heupspecialist speciaal overgevlogen uit de Verenigde Staten. Dit is een Spaanse arts. De koning had heel veel pijn de laatste weken. En dat blijkt dus te komen door een infectie. En deze kunstheup moet nu vervangen gaan worden. En dat gaat de komende dagen al plaatsvinden. En de hoeveelste operatie is dat ondertussen? Ja, dit is de achtste operatie in een, uh, in een hele korte tijd. Hij heeft natuurlijk, uh, vorig jaar uh, is hij gevallen. Toen, uh, toen hij op jacht was in Botswana. Hè, misschien weten we dat nog ja. wel, die beruchte jachtpartij. Een dure jachtpartij waarbij hij uh, uh, aan het jagen was op olifanten. Hij had ook zijn minnares bij zich. nou Het kwam hem op uh, veel kritiek te staan, die trip. Maar hij brak daarbij ook zijn heup. En daarom kwam het ook allemaal uit dat hij uh, daar aan het jagen was. en uh, toen is geopereerd, maar ook in de afgelopen jaren aan zijn knie. Uh, hij is afgelopen maart nog geopereerd aan een dubbele hernia... Daar leek hij goed van te herstellen eigenlijk de afgelopen maanden. Er was een tijdje wat minder in beeld, maar al snel toch wel weer. Maar met krukken, ja, en daar kwam hij maar niet van los. En nu blijkt dus dat uh, de pijnen die hij heeft, vooral dus van zijn heup komen. Ja, hij is 75 jaar. Um, we zagen trouwens van de week ook inderdaad die beelden, dat hij heel ja, een beetje, beetje broos zelfs was. Toen hij Willem-Alexander onze koning uh, ontving. Denkt hij nou nog steeds niet aan aftreden? Ja, het werd net natuurlijk gevraagd hè, tijdens de persconferentie. Um, omdat er ook zoveel gespeculeerd werd vandaag, maar ook de afgelopen maanden. Dat heeft ook wel een beetje te maken met de abdi abdicatie van koningin Beatrix... en later van koning Albert. Toen ontstond eigenlijk bij heel veel Spanjaarden het idee van... hé, hey, dat is dus mogelijk. Een koning hoeft dus niet uh, door te gaan tot, tot hij sterft. En um, uiteindelijk, uh, ja, de, de, deze koning is dat nog niet van plan. Het werd net heel duidelijk gevraagd van... Zijn die geruchten dan echt geruchten? Ja, de koning is absoluut nog niet van plan op te stappen. Hij zal er nu wel acht, uh, acht, tot, acht weken tot zes maanden uit zijn, uh, zei de arts. Maar in principe wil hij daarna gewoon weer verder. Dankjewel Jessica. Jessica was dat over de operatie van de koning van Spanje. Ik heb nog één onderwerp voor u en dat gaat over voetbal. Iedereen had verwacht dat ze gelijk zouden degraderen. Goed Eagles en Cambuur Lee waren. Twee clubs die vorig seizoen vanuit de eerste divisie naar de Eredivisie divisie promoveerden. Maar zie, beide clubs staan na zes wedstrijden keurig in de middenboot. En spelen leuk en aanvallend voetbal. En vanavond staan ze tegenover elkaar in Deventer. We gaan daarover praten met Ucan Akil. Turks-Nederlandse schrijver, werkt onder andere voor uh, Hartgras. Komt uit Deventer en is dus fan van Goed Eagles. Goedenavond. Goedenavond. Komt het nou voor u ook als, als echte diehard fan als een verrassing? Die goede resultaten van de Eagles? Nou, um, om eerlijk te zijn wel, ja. Er werd mij door verschillende media, voordat uh, het seizoen begon, gevraagd wat, ik, wat de verwachtingen waren, wat ik verwachtte van uh, Eagles, mijn ja. club. En ik heb eigenlijk uh, ja, gezegd dat wij moesten strijden tegen degradatie, meteen al. Dat werd me trouwens niet in dank afgenomen hier in Deventer. Maar uh, tot mijn grote verbazing uh, doen we het uh, heel goed, zijn we erg sterk gestart. Ja, maar hoe kan dat nou? Um, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat uh, die clubs, kampuur ook dus, uh, het totaal geen ontslag hebben voor de tegenstander zich niet gaan ingraven, maar juist aanvallend gaan voetballen, attractief voetballen met vleugelspelers en het spel willen maken. En vooral in het eigen stadion, waar er, ja, in de provincie leeft het heel erg... bij ons hier in Deenten is het stadion altijd stijf uitverkocht... Uh, gaat het publiek ook weer helemaal staan. En er, er gebeurt net iets extra's lijkt het wel. Uh, tegenstanders raken ook geïmponeerd. Um, en ja, zo weten we ook uh, punten binnen te slepen. En die spits van jullie, hè, die heeft ook wel de vorm van zijn leven te pakken dat is een merkwaardig verhaal, nou, ja. Die man die, die, die, was wel naar de amateurs gegaan, naar Hark Boys, we hebben het ook Marnie School dus, ja. trouwens. Uh, die die die ging naar Veendam. Dus die carrière die die ja dat, dat leek wel af te lopen eigenlijk met hem. Opeens werd hij opgepikt door Golden Eagles. Nou, hij speelde aardig in de, in de jupilair league. Maar nu is hij helemaal opgebloeid. En is het echt bijna iemand die, waarvan je geen duel kan vangen kan winnen als verdediger. En uh, ja, hij is echt een aanstoppunt. Uh, hij, hij bedient de vleugelspeler zo goed. Hij kopt de bal in en hij schiet alles in. Dus hij is echt uh, in de vorm van zijn leven. Ja, een echte lekkere spits voor Gohead. Maar ja, dan vanavond tegen Kambuur. Trouwens de oude ploeg van Foukeboy natuurlijk. Uh, mooie ja. wedstrijd. Een, een waagje aan een voorspelling? Um, ja, nou ja ik, ik ga altijd alles heel logisch bekijken Kanbuur is vooral goed in eigen, eigen huis Als we op kunst gaan spelen En ook als het publiek erachter staat uh, nu, moet, nu komen ze naar, naar Deventer uh, Eagles natuurlijk thuis dat, dat geeft net iets extra's Het is al heel vaak uh, in de media gezegd en geschreven De Zetkampstraat, de Oude Volkswijk uh, Het publiek is gewoon echt uh, Helemaal gek hier in Deventer um, Ik verwacht eigenlijk Dat, dat Cambuur daardoor geïmponeerd zal raken En ook dat omdat zij juist goed Presteren dat ze misschien wat die aan die wedstrijd zullen beginnen. En gaan winnen. <hijst> het is een beetje wishful thinking misschien, maar ik denk <hijst> dat wij wel de punten hier in de beeën vanavond. Nou, ik zou zeggen: trek het shirt aan, doe de sjaal om uh, en een mooie wedstrijd vanavond. Dank ik hoop het beste. Ja, u hoort natuurlijk de uitslag uh, vanavond uh, in Langs de Lijn. En morgenochtend vast en zeker de nabeschouwing in het Radio 1-journaal. Maar eerst is het tijd op deze zender voor Avondspits. Joost, ben je ja, zeker. daar? Jazeker, dank je Bert, we breken een half uurtje in bij jullie, van half zeven tot zeven wel te verstaan. Waar gaan we het over hebben Bert? We gaan het hebben over de PvdA. Ik ja. zei het gisteravond al. Ja, ze draaien sneller dan die ESF ooit gaat doen. Dat heb ik al vaker gezegd. Maar de bom die er gisteren gelegd is door Samsung... Nou, die had ik niet zien aankomen. Uh, het is volgens mij heel erg moeilijk voor de PvdA op dit moment. Niet alleen de peilingen, hè. natuurlijk die miljardenbezuinigingen... verbod op illegaliteit, ze hebben overal problemen. De vraag is voor mij: hoe lang gaat de PvdA dit volhouden? Uh, wanneer gaan ze breken met dit kabinet? Dat is eigenlijk de handvraag. Uh, de VVD heeft het ook niet makkelijk, Bert, dat moet ik erbij zeggen. Maar die gaan er beter mee om. Die houden de zaken gesloten, gelederen. En ik zeg: de PvdA die gaat. Het moeilijk maken voor dit kabinet. En mijn stelling is, de PvdA is de zwakke schakel van dit kabinet. Als het fout gaat, gaat het door de PvdA komen en niet door de VVD. U mag dat, uh, u mag dat met me eens zijn of oneens. U kunt reageren. De lijnen gaan nu open in Capelle. Aan de IJssel op 0800 1121. Dat is een gratis lijn. Wees welkom. Of twitter mee via het tweede scherm. Een hekje eens, een hekje oneens. Ik kom eraan met Radio Roep Toeter. We zijn er Bert, over drie minuten. Tot zo.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 Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... heeft in Washington zijn ambtgenoot John Kerry ontmoet. Ze praten onder meer over de burgeroorlog in Syrië. Kerry zei dat de VS en Nederland het erover eens zijn... dat er de komende week, tijdens de algemene vergadering... van de Verenigde Naties, een duidelijke resolutie moet komen over Syrië. Door de belastingmaatregelen van het kabinet... gaan hogere inkomen zijn de komende jaren fors op achteruit. Dat blijkt uit berekeningen van IY...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 Volgens de advocaat van de nabestaanden zijn vandaag op Curaçao drie mensen aangehouden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Peter Kapers munneke Op dit moment speelt bewolking de hoofdrol en dat verandert maar langzaam. Er zijn vannacht wel wat opklaringen en koelt het af naar zo'n 8 tot 11 graden. De wind die stelt bovendien weinig voor. Windkracht 1 tot 3 uit het noordwesten. Morgenochtend dan begint de dag op de meeste plaatsen nog wel bewolkt. Maar het is wel droog. In de loop van de dag dan breekt de zon ook steeds vaker door en de middagtemperatuur die komt uit op 17 tot 18 graden. Aan de kust staat nog een matige zuidwestenwind. In, de binnen, in het binnenland is de wind zwak, windkracht 2. Op zondag dan is er alweer wat meer ruimte voor de zon en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. Ook volgende week dan blijft het meest droog en schijnt van tijd tot tijd de zon. AMB Verkeersinformatie. Het is bijna gedaan met de avondspits. Nog een paar korte files. Op de A1 Amsterdam Amersfoort bij 1 Brugge 2. En richting Amsterdam trouwens ook. Op de A2 Utrecht en Bosbeeklobendel 2 kilometer. De A13 moeten u nog even op de rem van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid. En de A27 Utrecht Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerstmans. De PvdA is de zwakste schakel van dit kabinet. Nou, uw beste onderwerkadres op Radio 1. Hier is het debat van de dag en WNL's avondspits. Bel WNL. 800, 1121. Goedenavond, de Partij van de Arbeid. Momenteel virtueel de zevende partij van Nederland, maar ze hebben nog steeds een hele grote mond. De JSF toch maar liever niet. Net als de participatiemaatschappij, wie dat woord ooit had verzonnen. De vraag is hoe lang ze het volhouden. Hoe lang blijven Asher en Samson zeggen dat in deze tijd maatregelen al eenmaal geen applaus van de kiezer opleveren? Wanneer gaan ze zwichten voor een activistische achterban? Denk eens aan al die nerveuze wethouders en raadsleden die met angst en beven uitkijken naar de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. De de PvdA heeft het zeker ook niet makkelijk... met de boodschap van nivelleren, soepeler vreemdelingenbeleid... en het verder uitkleden van defensie. Maar de recalcitrante PvdA die is onberekenbaarder. Zit vol met rupsjes nooit genoeg en bedweters. En die zijn niet zo volgzaam over het algemeen. Nu de samenleving steeds minder participeert in de PvdA... is het de vraag wanneer de PvdA stopt met participeren in deze coalitie. Vroeg of laat trekken zij de stekker eruit. De PvdA is de zwakste schakel in het kabinet. Wel, jij nou. 0800 1121. Ja, morgen die ledenraadpleging bijeen, dus in Zwolle van de Partij van de Arbeid. U kunt u gauw spuwen voorafgaande of juist mij uh, uh, ja, weer spreken. Is dit nou een toneelstukje van Samsung, denkt u? Uh, mooie schijnvertoning voor die ledenraadpleging om, om, zijn, om zijn, uh, ja, zijn gezicht te redden? Of zegt u nee, er zit echt meer achter. Ze willen gewoon hun, uh, hun tanden laten zien. En dat is misschien ook een goed recht. U kunt uw reactie kwijt op 0800 1121 bij Avondspits. En uh, ja, ik zeg dus de PvdA kan niet kiezen... maar op een gegeven moment de kiezer wel. En dat zet de PvdA onder druk. Want in de peilingen zien we ze achter uitgaan. Um, ik ben benieuwd naar uw reactie op Twitter. Uh, zie ik van alles binnenkomen. Uh, Wammers zegt oneens. Als de VVD ons uit het dal moet helpen, zijn we nog verder van huis. En uh, CU Sportmassage, die zegt Eermans, ze zijn niet alleen gevaarlijk in het kabinet, maar in alle kabinetten. Nou, meteen twee tegenstelde reacties. Ik ga eens buurten bij Bernard Cornraad uit Axel. Goedenavond. Ja, cornaad, maar dat tezijde. De ja. Ik denk dat, de, dat je... De, Goed naar kijken hoe de zaak eigenlijk de vork in de steel zit. Je zegt de P van de A is de zwakste schakel. Nee, denk ik, de P van de A is de slimste. Want mm -hmm. wat is er gebeurd? De P van de A wil heel erg graag manipuleren. De VVD is daar tegen, dus toen moest een afspraak gekomen. komen. Maar ja. op een of andere manier vindt de VVD die JSF belangrijker... Ja. Dan, dat de, dan de nivellering. En die is daar, heeft daar een uitruil plaatsgevonden. De ja. VVD, die krijgt de JSF. En de P van A mag een hartelust nivelleren. En ja. wat men zo even uit het nieuwsbericht heeft kunnen horen... Ja. dat is toch onvoorstelbaar wat de nivellering daar plaats gaat vinden. Maar mag ik eens vragen, want u vindt het slim. Maar wat ik... Kijk, als je dit moet slikken... Als u dat, he, dat, is uw, dat is eigenlijk uw overweging van... ze hebben nou het nivelleren, dan moet je de ESF voor slikken. Dan moet je dat volgens mij in een, ergens in een achterkamertje gewoon wegslikken. Maar als je het zo tentoon, tentonele voert, zoals Samson... dan maak je er een issue van. Uiteindelijk zullen ze toch moeten instemmen... of ze moeten het kabinet opblazen. Dat levert ze hoe dan ook schade op. Oh, dat ben ik met je eens. Ja. Maar namelijk, dus die hele. de P van A mensen. die hebben zich zo gefocust op die JSF. Ja. En wat ik dus eigenlijk jammer vind. of eigenlijk niet slim van Samsung. die moet gewoon zeggen dat er een uitruil heeft plaatsgevonden. Ja, dat, nou ja, en dat, dat denk dat hoor je ik. En uit het hele programma. En hij moet gewoon zeggen. Wij Hebben de nivelleringen? Ik denk dat je daar nee, ik denk dat u gelijk hebt. Want ik denk dat hij dat dat is die uitruil. Met zo moet hij er eerlijk voor uitkomen. Dat is het eerlijke verhaal. Dus laatste keer dat ik het woord gebruik. Maar ik ben het met u eens, meneer koorn Dankjewel voor de eerste ja. reactie. Merci en Pieter Nel het eens. En Samsung halveert hiermee het hele PVDA-bestand. Valkabinet nadert sneller dan de kerst. Driewerf, hoera. Bent u ook zo gelukkig met de opstelling van de PVDA? Laat het weten 0811 De PVDA is de zwakste schakel. Ik schakel dus naar Leen 2 Karin de Groot uit Zuf. Goedenavond. Dag, goedenavond. Um, ja, uh, volgens mij is de PvdA niet de zwakste schakel, maar juist de sterkste schakel. Mm. Want zij gebruiken hun logisch verstand. Mm. Die 37 JSF's hebben we mm. helemaal niet nodig. Nederland is zo groot als een polszegel. Ja. En uh, op de wereldkaart zijn we niet meer dan een speldepunt. Maar mevrouw de Groot, als ik u mag met onderbreken. Meneer Samsom is ja. één ding is hij wel mee met het kabinet. Dat de JSF er moet komen. Dus als, als u denkt dat nee, hij niet voor die JSF... Nee, nee, hij vindt dat, hij nee. geen standpunt nee. voor het, het, het, het draalt eromheen zoals we dat kennen inmiddels van de PvdA. Maar ja. het, is, het is in feite natuurlijk gewoon dat ze er wel mee in kunnen stemmen. Alleen moet eventjes worden, nog wat vragen worden beantwoord. Ja, oké. Okay. Nou, eh? dan wachten we daarop. Maar mijn mening is... Ja. niet doen... Nee, want, dat begrijp ik. Uh, met al die miljarden... die we daarmee besparen... dan kunnen we gelijk het... Uh, uh, uh, tekort... Van, ja, daar kunnen we ook mee doen. Gewoon die F-16's maar even in de lucht... of juist uh, wat, wat opkallen Maar Laat maar gaan. Die kan je ook over 10 jaar of 30 jaar aanschaffen. Ja, ik begrijp dat precies. Maar als we dan de staatskas uh, daarmee vullen... Mm. dan zijn ook die bezuinigingen allemaal niet nou, nodig. ik leg het zo voor dan aan kunnen Willem Vermeet, mevrouw met de Groot. ja. ja. Kijk of dat nog kan überhaupt, of dat nog zou kunnen, dat die miljarden... Dat kan, nou, dat, dat zegt dat uh, kan prima. Iemand van de PvdA zegt dat het niet meer komt. Maar gaan, we gaan het vragen. Karen Rood, dank je voor de, de reactie op, uh, op mijn telefoonlijn. Uh, Jos Kingma zegt oneens, het verdedigen van de partijprincipen, lees kiezers, kun je niet zwak noemen. Het is juist sterk om juist nu ergens achter te gaan staan. Ja, als het zo vaak verandert, van standpunt, vind ik dat weer niet zo heel sterk. Hans Lippens uit Leiderdorp is de PvdA de zwakste schakel. Nee hoor, de is helemaal niet de zwakste schakel. PvdA moet gewoon zijn eigen afweging maken zoals politieke partijen dat horen te doen. En of je nou groot of klein bent in een kabinet, dat maakt geen barst uit. Je moet gewoon een goede afweging maken. Ja. Overigens wil ik je wel even graag herinneren, Joost, aan je eigen rol destijds als LPF. Ook een zwakke schakel in het kabinet van de Ook veel gekrakeel, ook een JSF besluiten wat jullie erdoor hebben geperst zonder eigenlijk een groot mandaat en wel nou, heel grote monden toen... en nu ja, meer grote ja. monden ten opzichte van een ander. Dat vind nou, ik een beetje korter Een beetje, vla, beetje, beetje kort de bocht, daar hou ik van, Hans op zich. Maar kijk, ja, dat, dat, dat, dat, met dat LPF de zwakste schakel was... dat durf ik jou wel mee te geven, hoor. Daar nee, was nee, ik zelf getuige van. Alleen dat dat je, nee, Wat je zegt over JSF is relevant... want dat werd er doorheen geperst, inderdaad. Daar hebben we nauwelijks ja. over na kunnen denken. Dat vind ik mezelf, kan ik dat ook kwalijk nemen... dat dat zo snel gegaan is destijds. Zo, zo ging er wel ja. meer veel te snel in, die, in, die, ja. in dat roerige. Jaar toen onze leider werd vermoord. Maar daar heb je een gelijk in, want die vergelijking vind ik alleen niet zo sterk, omdat de PvdA al zo lang meedraait en al twaalf keer gedraaid is, van standpunt wijze van spreken. Dan ja, vind maar ik... De PvdA heeft niet alle jaren geregeerd en in de tussentijd is nee. de besluitvorming over die JSF gewoon doorgegaan. Oh, dus je bent voor een kabinetten. vliegtuig, dat maakt dus uit of je in het kabinet zit of niet, of je voor een vliegtuig bent. Wat is dat voor onzin? Nee. Dat maakt helemaal niet uit. Maar een Partij van de Arbeid heeft gewoon zijn eigen afweging. En die moet ook gewoon rekenen met de leden van de, van de fractie. die allemaal daarin een eigen afweging hebben. En dat is de werking van de democratie. En daar zullen we mee moeten leren leven. Oké. Okay. Hans, dankjewel. Hans Lippens uitleiden door met een flink tegengeluid. Uh, Zometeen Willem Vermeend, oud-minister van de Partij van de Arbeid. En u hoort ook later nog Martijn van de Kooi, onze binnenhof die alles ziet en hoort wat er op het Binnenhof gebeurt. Ik ben benieuwd hoe hij dit, uh, dit spelletje ziet van Samsung. Of is het heel serieus? Gaat het kabinet er misschien overvallen? U kunt meebezoeken. Nog steeds op de lijn 0800-1121. En Ton Aarts zit het mij, Eertmans. Het grootste gevaar zijn de mensen die star vasthouden aan oude visies, die nooit twijfelen of verandering niet beter is. En uh, ik zie nog even kijken. Dirk Tuithof eens. Samson had beter DJ kunnen worden. Dan kan hij plaatjes draaien zonder schade. Hij kan het hem zeker aanbevelen. Want daar hou ik ook van. Stefan Kelder, Eerdmans, helemaal mee eens. Als een partij is wat continu verandert. Dan is het de PvdA wel. Met dank aan de heer Samson. bach, zegt hij. Ik ga weer naar de beller. Meneer Ralf Rr Margadant uit Etteleur. Goedenavond. Ja, jouw goedenavond. Nou, op zich ben ik het wel met je eens. Ik zou het alleen toch iets anders willen formuleren. Ik vind het de onbetrouwbaarste schakel van, van het duo. Dat, dat, is, dat is wel duidelijk. En Samson is naar mijn idee is een soort draaideurparticipant. Dan, dat, dat woord participatie, dat gaan we nou natuurlijk heel vaak horen, want ja. de -reactie, die komt weer op volle toer net als uh, over je schaduw springen en zo, dat, dat gaan we weer tot de... Dat krijg je tot horen, aan de verkiezingen dat... te horen. Ja, ja, ja. ja, ja nou, dat, dat, ik ken dat jargon onderhand wel, en, uh, maar goed met allerlei andere verminkingen, maar goed dat, dat even terzijde. Ja. Het gaat erom aan de andere kant, ze beseffen natuurlijk heel goed dat ze in deze situatie uh, nog een heleboel kunnen verpesten. In hun idee dan verbeteren, maar ik noem het verpesten, dus ja. dat zullen ze niet zo te grappen gaan gooien. Nee. Ja, en dan die 35. Ik, bedoel, ik, ik vind het schandalig dat je, als je mensen de oorlog in gaat sturen, en dat doe je toch regelmatig met die missies, dan moet je toch zorgen dat ze goed materiaal hebben. En als je, ja, je kan ze ook thuis houden, dan gaan we met vliegers en met, met, met, met, met allerlei. Nee, precies. Bootjes, Maar vind je Rolf, ja, de, de vraag dan terecht van de PvdA? Van er moeten er minimaal zoveel uh, op, de, op missie gestuurd? Of is dat nou een, een, een toneelstukje? Nou, ik denk dat het een toneelstuk is. Ik denk dat die beslissing gewoon gevallen is. En terecht ook, hoor. Nogmaals, ik. ik, ik, ja, ja. ik, ik 35 dat is... Met die JSF, dat is een mooi... Gewoon de 35 dat is de benaming. Ja, dat, dat is zo noem je hem. Gewoon ja. het allerbeste toestel. Okay. En dan kunnen ze nog zo, zo raaskallen over... over de, de Zweedse, dat Zweedse toestel, wat zogenaamd goed is. Onzin. Je moet, als je meedoet... Ja. Dat willen ze ook graag. Ze willen meedoen, maar ze willen, het moet niks kosten. Nou, nou Dat kan ook niet, dat kan ook niet, zeg Nee, oké. Okay. Die ging daarmee... Uh, nee, ik snap jouw punt. Ik, ik, dat is eigenlijk een groot pleidooi voor de JSF. En dat heeft de PVA ook aangehangen. nu is het weer anders. Maar goed, het is helder dat jij de, dat jij de groot voorstander van bent. Ralf, dank je wel uit etteleur. Ik ga eerst naar Martijn van der Kooi, de binnenhoorsther. Goedenavond, Martijn. Goedenavond, Joost. Leuk je te spreken zo vlak voor het weekend. Ja, zeker. Nou, benieuwd hoe jij dat, uh, hoe jij dat hebt uh, ervaren. Het spelletje, of ja, nou, laat ik zeggen... het optreden mm. van Diederik Samson van, van ja, Paul en man. Nee, ik, ho ik hoorde net een heel mooi woord... toneelstukje. ja. Dat vind ik dus echt heel treffend. Want wat hij doet, natuurlijk ontzettend slim... is dat hij weet dat er enorm veel weerstand is... in mm. die fractie en op die ledenraad morgen... van de P van de A. En dus wat hij gedaan heeft, is gezegd... ik heb al die vragen ook, ik ben ook heel kritisch... en ik deel jullie mening... en dat betekent dat uh, vandaag en morgen alles in het teken staat van wat zijn de vragen. Nou, hij kan het inventariseren. En dan na het weekend en de komende ja. weken... dan zullen de antwoorden volgen. En ongetwijfeld zal dat uitmonden in een jaar voor de JSF. Ongetwijfeld... Dat denk je dat? Maar denk je dat de leden... Nou, ja, de, leden... De, de leden hebben er niet zoveel over te zeggen. De leden zullen vooral heel veel vragen hebben. En, en uh, wat je al noemde is heel belangrijk. Hè. De JSF moet van de PvdA 4... Uh, ...vier JSF's moeten in de lucht uh, kunnen blijven, permanent. Ja. Nou, dat is een hele technische vraag. Ja, En precies. de minister kan eraan te goed tegemoetkomen. Dat kan. Ik bedoel, ja, ja, dat is zo'n spel. Een vraag-en-antwoord spel, zeg jij. Maar als nou de aanplegingen ja, ja. een motie ja. aanneemt... ...weg uh -huh. met de JSF... ...dan ja. moet de PvdA dat uitvoeren? Nee, nee, nee. nee dit, dit is anders. De fractie beslist of ze de JSF aanschapt... ...ja, wel. ja of nee, of ze daarmee akkoord gaan. En als, de, als er zo'n motie wordt aangenomen... ...moet hij dat heel serieus meenemen... Ja. En zal die ook zeggen van ja, ik neem dat mee in mijn afwegingen ja. en ik neem het heel serieus. En uiteindelijk uh, is mijn uh, voorspelling omdat die JSF echt een gelopen race is op dit moment. Ik bedoel, uh, Maar ik, ik vind dat jij er stellig in ja. bent hoor. Want is de, stel je voor, Martijn, ja. stel je voor dat de PvdA-fractie alsnog, Maarely Vos ja. en allen hebben uh, grote druk wordt uitgeoefend. En een meerderheid mm -hmm. zegt, doe het niet. Kunnen ja. ze daarbij mee aankomen? Net als de VVD dat deed met de inkomensafhankelijke zorgpremie. Nee, kijk, ja, ja, ja, ja. Kunnen ze dat waarmaken? Nee, nee, eigenlijk kun je dat niet doen. Wat je dan hebt... Kijk, bij die inkomensafhankelijke zorg was het zo... dat uh, dat eigenlijk een, een verrassing was voor VVD'ers. Uh, dit is geen verrassing. De JSF loopt al heel lang. Precies. Uh, de Partij van de Arbeid heeft ingestemd met het regeerakkoord. Daar staat in dat het vliegtuig dat aan een aantal voorwaarden voldoet... en dat het beste is, wordt gekocht. Nou, De Rekenkamer heeft daar vragen over. Heeft de PvdA ook. Ja. Maar dat is een hele andere situatie dan een nieuwe situatie dat opeens mensen die veel verdienen... Uh, veel premie moeten betalen. Ja, en dat is een krijgt, onverwacht effect. En dit hadden ze allemaal ja, kunnen weten. Top. Maar goed, de rekenkamer komt met nieuw... Weten. Je kunt zeggen, Martijn, de rekenkamer komt mm -hmm. met nieuwe informatie. En blessing in disguise voor, voor Samsung en de zijn er dus. Maar dat hij zegt, ja. ja, maar nou breekt het iets open. Ik moet meer zekerheden in enzovoorts. En hij kan alsnog mm -hmm. om. Hij kan weer om, natuurlijk. Hij kan in principe om. Alleen uh, het veroorzaakt, uh, het zal in Den Haag, uh, nou ja... De, de, de vallen van. Zeggen dat een, nou, de, de Kabinetscrisis. Een crisis zeker. Crisis, in 2009 ja. hebben we hetzelfde gezien. Toen Jack de Vries uh, de JSF in zijn portefeuille had. Ja. Was de Partij van de Arbeid tegen het kopen van de testtoestellen. En uh, uiteindelijk zijn ze ook gedraaid. Ze hebben ze gezegd: we, we gaan toch akkoord. Want het betekent dus niet dat we die JSF moeten aanschaffen. Nee, ja. uh, maar dat, dat was zo'nzelfde situatie die tegen de kabinetscrisis aanzat. En dat is bezworen. En ik denk dat Samson er heel goed aan doet om te zeggen... ik ga nu luisteren naar de leden, luister ja. naar de fractie... Kijken wat er in de rekenkamer nou, ja, Het is misschien een meesterzet. Het is een hele slimme jongen, dat weten we. Iedereen Samsom. Samson. Dus ja. wel, wellicht. Blijf nog even luisteren, Martijn. Als je wil. Want dan kunnen we je met je schakelen. Omdat Willem Zeker. vermeent nog niet bereikbaar is voor ons. Dus die, die valt misschien uit. En kun jij nog aan het eind even leuk reageren. Blijf, blijf hangen, Martijn. Van de kooi, dank je wel. Ondertussen zegt Arie Kers bij mij op de stelling. De PvdA is de zwakste schakel. Hij zegt. Samson luistert naar de achterban. Maar denk je nou echt dat die ze serieus neemt? En Paso Dobelen zegt mij. Eerdmans eerste kiezers terug. Dan zegt de PvdA. Ja hoor, JSF en Ton Aarts twittert mij avondspits. Het grootste gevaar zijn de mensen die star vasthouden aanhouden. Die had ik al eens een keer gehad, volgens mij, van Ton. Even kijken op de lijnen. Daar zie ik Ben Vriezen uit Doetinchem. Goedenavond. Hallo, ik uh, ben Vriezen. Hallo. Hallo. Vertel. Uh, nou ja, de rekenkamer is uh, gisteren met uh, keiharde feiten gekomen. En daar is de Partij van de Arbeid natuurlijk enorm van geschrokken. We hopen ook dat JSF wel inzetbaar is. ja. Maar vind jij de, de PvdA de zwakste schakel in dit kabinet? Uh, ja, nou ja, in ieder geval als het om de JSF gaat, is de Partij van de Arbeid inderdaad uh, de zwakste schakel. En waar meer stil bij moet gestaan worden, en dat is ook niet bij de Vira gebeurd, dat is of de JSF wel aan, aan zijn normen voldoet. Of, of die wel gaat vliegen, begrijp ik zelfs. Ja, ja. Dat is een groot probleem. dat is zeker. Ja, en daar moet gewoon veel meer aandacht voor zijn. En, en iets wat gewoon niet aan zijn normen voldoet... ja, dat moet je gewoon niet aanschaffen. Dat is gewoon jammer geld. Dan ben je gewoon een grote ezel. En ja. dat is gewoon heel vreemd... dat ze toch met die JSF in zee blijven gaan. Oké, okay, Jan Kolen, dankjewel. En nou zie ik hem aankomen. Willem Vermeend, oud-minister van de Partij van de Arbeid. Uh, goedenavond, Willem Vermeend. Goedenavond. Dag Willem, fijn hier je te spreken. Daar ben je, professor, dokter. Um, <laughs> ja zeg ik er maar eens bij. Um, Willem. Oh, en Willem, gewoon Willem voor ons. Um, ja. Maar uh, dit, nou ik had net even Martijn van der Kooi over de opstelling van de PvdA in het CSF uh, uh, uh, het hoofdstuk. Zie jij het als een, ja, hoe zie je het eigenlijk? Vind je, vind je het een toneelstuk of zie jij het als een, een hele slimme, slimme zet of vind je het onbegrijpelijk? Nou, laat ik eerlijk zeggen, dit is geen schoonheidsprijs. Want uh, als puntje bij paaltje komt, gaan ze toch akkoord. Dat denk je ook? Ja, dat kan niet anders. Kijk, je, hebt een, je, hebt, uh, je zit in het kabinet. Je hebt een uh, vicepremier. Je hebt een minister van Buitenlandse Zaken. Ja, daar had je beter moeten afstemmen. Ja, dat, dat zegt hij. Dat, hij natuurlijk, dat is het duale, het duale systeem natuurlijk. Hij, hij, hij, is, is het, hij is er gewoon niet mee eens met eigenlijk de hele lijn. De hele lijn van het kabinet niet op dit dossier. Nee, dat begrijp ik wel. Maar dan moet je eerst binnen, eh, kijk dan moet je eerst met je eigen wensen afspreken. Wat je wel en wat je niet kan doen. Dan had je het besluit moeten uitstellen ja. voor het kabinet ermee kwam. Dat is gebruikelijk. Ja. Dan wacht je tot het kabinet aangepast heeft en dan vervolgens ga je altijd niet akkoord. Dan ben je akkoord als het kabinet het aangepast heeft. Oké, okay, misschien, ik hoor dat je misschien iets dichter... of verder af van je, van je toestel moet praten... omdat het nogal door de lijn uh, hard binnenkomt. Um, maar, maar Willem, zeg, is het niet gewoon boerenslim wat Samsom doet? Dat die, dat die lederaadpleging, dat hij nu die vragen oproept... dan kan hij de mooie meenemen pakketje met vragen vanuit Zwolle. Zegt de jongens, beantwoord dus een nou, heel debat, vraag, vraag, blablabla... en uiteindelijk kan hij toch instemmen inderdaad... of hij gaat zelfs tegenstemmen, wat ik nog niet uitsluit. Nee, kijk, hij creëert wel meer ruimte op dit moment... Maar ja, de leden gaan nu vragen stellen. Nou, daar zal je op kunnen antwoorden. Dan mm -hmm. heeft hij dus wat ruimte nu. Precies. Maar ja, straks, maar straks zal hij in november toch moeten beslissen. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat nee. die fractie tegen gaat stemmen. Ik kan me niet voorstellen. Want dat... ja. dan is het de, ommers. Dan is de sfeer weg. En dan heeft de VVD ook meer ruimte. Ja, en ze staan slecht met de peilingen. Dat speelt ook een rol. Dus ik denk, als, je mij, als ik een inschatting mag maken, ja. uiteindelijk gaan ze netjes akkoord. Maar een crisis wordt nooit veroorzaakt door omdat mensen de peilingen niet bevatten. Het is altijd het moment waarop het niet meer tegen te houden is. Zou jij zeggen dat de dat JSF niet voor een kabinetscrisis kan gaan zorgen? Nee, nee, nee, nee. Ja. Dat is, dat, dit dossier, er dat, dat zijn andere dossiers die... Uh, uiteindelijk meer voor meer doorslaggevend zijn ja. dan de C hoor, denk ik. Nou, ja, dat, is, dat is mijn stelling dus, tot slot Willem... dat ik zeg, als er een crisis komt binnen dit kabinet... wordt die veroorzaakt, wat mij betreft, door de PvdA. Die kans acht ik groot. Ik weet het niet, ik weet niet. Geen van de fracties staat, uh, is eigenlijk uit op een crisis. Want je ja, moet je realiseren, ja. dan krijg je binnen... Binnen, binnen twee jaar weer een nieuwe kabinet Het is een drama. En dat is buiten ons slecht land. Dat ben ik met je eens. Dat heb ik eerder betoogd ook. Dank je wel, Willem Vermeend. Oud, hoog, nee, nu hoogleraar en oud-minister voor de PvdA. Hoort hij. Die gelooft niet dat de JSF voor echte problemen gaat zorgen... maar vindt het absoluut niet de schoonheidsprijs verdienen... wat Samson heeft gedaan. Jan Poppens zit het oneens. CDA is een zwakke schakel... doordat zij, net als de PVV wegloopt voor haar verantwoordelijkheid. Dus de C CDA is een zwakke schakel. En Ingrid Kok zegt mij gewoon keihard eens... PvdA is de zwakste schakel in het kabinet. Jan Kolen uit Eindhoven. Goeiedag. Jo, Joost, allereerst stel ik jou gerust. Die JSF die komt er gewoon. Dus die, die, dat, dat station is gepasseerd. Maar waar ik problemen mee heb... is dat, dat er een grote klucht opgevoerd wordt. Van de week wordt uh, onze vriend uh, Timmermans... die wordt compleet doorgezaagd. En hij ondersteunt met deskundige dat alles en alles doorgepraat is... Met, mm -hmm. met de Nederlandse regering... en dat, en dat het een, een, een gelopen koers is... en dat die ook goed gelopen is. Ja, ja. En wat doet onze vriend Samson nou... die zegt voor zijn achterban... en dat vind ik niet meer van deze tijd... dat die klucht gewoon publiekelijk opgevoerd wordt... dat hij die achterban er nog bij wil betrekken. Ja. Ook hij weet dat die ESF... Gewoon doorgaat. Okay. weet dat, De regering weet dat. En Samson weet dat. Maar het is toch niet meer van deze tijd. Nee. Dat er voor volwassenen mensen dan nog een klucht opgevoerd wordt. Het is een klucht, Jan. Dankjewel. Ik, ik begrijp je woorden. Uh, dan ga ik naar meneer van hetzelfde. Uitschiedam? Ja. Goeie, goeie avond. Ja. Ik, Samson is een zwakke schaatsom. En uh, net is wat jij zegt over die uh, dualistische theorie. Ja. De Kamer die zegt op een gegeven moment. Uh, of tenminste het kabinet zegt uh, onaanvaardbaar. Als Samson door zou zetten. Ja. Zoiets. En dan is een uh, JSF, dat is natuurlijk een technisch apparaat. Dat is geen uh, socialistisch iets. Een techniek, de, een auto, of een, een, er is niks socialistisch aan. Dus alleen wat de Partij van de Arbeid moet doen is... zijn techneuter laten kijken of het klopt. Hmm. En als het klopt, als het technisch goed is... dan moeten ze gewoon zeggen aanvaardbaar. Als, het, als antwoord, het klopt... Ja, dus het, Precies, als die als Je hebt die een Napoleon-complex. Wat, ja, wat ik zo dom vind, meneer van Zelden, is dat hij zo het op het to, to, Ja, mensen vinden het een sluwe truc, maar ik vind het vrij dom... dat je het zo in de spotlight zet... waardoor iedereen ziet dat je uiteindelijk dus toch naar geworstel... er dus mee akkoord gaat. Hij kan beter het slikken en het over nivelleren gaan hebben... en weet ik, andere feestjes... dan zo de aandacht op dit punt richten. Want die JSF is gewoon geen vriend van de PvdA. Nou ja, hier, hier, kijk... De, de achterban, die is een beetje pacifistisch en een gebroken geweertje, is, maar die moeten daar niet verder in meepraten. Dan moet je dan het partij uh, overlaten gewoon en het kabinet. Je hebt gezegd waar wij in zitten, want we moeten dat vliegtuig hebben. Ja. Nou, en dan moeten ze alleen maar op wordt Het is niet socialistisch, hij, hij wordt wel volgens een kapitalistisch systeem geproduceerd. Dus ja. daar, maar ik moet alleen maar opkijken of er geen aanvaardbare on, uh, nee. machine is. Of hij klopt, of het ik technisch het. in orde is. Ja. Oké, okay, meneer Van Zeele, ja, die... dank u wel. Rob de Jong nog, uit Salt Bommel. De PvdA is de zwakste schakel. Ja. Zegt u maar. Waarom? Ze schrijven alles vooruit. Continu om straks tegen de achterban te zeggen? Want ze, ja, ze zullen toch moeten beslissen om dit ding te laten komen. Even uw radio uit, de Rob achterban. de Jong. Ja. Pardon? Sorry, even uw radio uit, want u hoort, ik hoor het dubbel. Ja, ik zal Sorry. hem maar uitzetten. Maar dat zij, uh, de de Sorry, blijf, blijf de rondzingen Rob de Jong, sorry. Ik, ik had het graag kunnen en willen aanhoren... maar het, het wordt hier toch iets te veel gezien als een, als een rondzingende... ja, JSF-radio, zeg maar. Um, we zijn er ook doorheen, kan ik weer zeggen. Jan, nog, nog dank voor het bellen. De velen die nog twitteren, u kunt de twitters bekijken hoor. Maar het is alweer voorbij. Uh, FM zit erop. Het is omgevlogen wat mij betreft dit half uurtje, maar eigenlijk de hele week. Want we zijn er weer doorheen. Het WNL blijft actief het weekend zondag met staatssecretaris Martin van Rijn in WNL op zondag. Hij praat over de zorg voor onze ouderen. Dat op zondagochtend om half tien op Nederland 1. Kijken dus in zondagmiddag is collega Casper Kooijder op Radio 2 vanaf 4 uur met zijn Hotel Kooi. Volg ons op Twitter. Apenstaartje Eerdmans, Apenstaartje Avondspits WNL. Maandagavond ben ik er weer. Een heel fijn weekend en graag tot maandag. Dag.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 Ja, ik ben zelf ook even kwijt. Marcelino Bogers en Adelheid Rozen over dementie en humor. Twee dingen. Zometeen tussen 8 en half 9. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Bij de aanschaf van een nieuwe productielijn moet je niet te lang stilstaan. Met de leaseoplossingen van ABN AMRO... financeert u snel de meest uiteenlopende bedrijfsmiddelen...